Middagnacht, het is maandag 16 september. Renate Evers met het NOS Journaal.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 Al benadrukken zij dat 2014 nog een moeilijk jaar wordt. En er lijkt volgend jaar een einde te komen aan de daling van de huizenprijzen. Dat verwacht het Centraal Planbureau. En ook gaan mensen weer meer investeren in hun woning. Het CPB signaleert nog geen grote ommekeer op de huizenmarkt... maar ziet wel licht aan het einde van de tunnel.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 Voorzitter. De termijn van Bernanke als vetvoorzitter loopt op 31 januari af. In Amsterdam heeft acteur Pierre Bokma de Louis d'Or gekregen voor beste mannelijke hoofdrol in De Verleiders of de vastgoedfraude. Halina Rijn kreeg de Theodor voor beste vrouwelijke hoofdrol in het stuk Nora. De toneelpublieksprijs voor beste voorstelling van het afgelopen seizoen ging ook naar de Verleiders.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 Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij de Echte Jan en de Raad van Bonen. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld daar heb je natuurlijk op EchteJan.nl. En eerst op Twitter is niets meer en niets minder dan Echte Jan. En een Echte Jan, dat ben je. Of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus blijkt dat er nog nooit zoveel ijs op de Noordpool heeft gelegen. En de opwarming van de aarde kul is. Maar houd je het toch te vol dat het zo is. En verdubbel je ook nog eens even opeens je contributie zonder het te vragen. Zoals Greenpeace wat een zin Dan ben je een ontzettende Jan, Jan. Dat dacht ik wel.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 En dat doen we door te regeren. Dat is ja, wat we aan het doen. Ja, ja prima Dan je kop man. Hallo, daar zijn we weer. Ja, Mark Rutte mag natuurlijk niet lezen, ontbreken in het lijstje. Nee, natuurlijk niet, want de Prutspremier zakt wekelijks dieper in het moeras. De VVD heeft nog maar 19 zetels over van de 41. En nog maar 12% van de bevolking heeft überhaupt nog vertrouwen in dit kabinet. En dat is historisch laag. Dus we kunnen nu al melden dat volgende week de VVD op hoeveel staat, Jan? Ja, 18. En dat er nog maar hoeveel vertrouwen is, Jan? Ja, 11 en, en dus dan ook staat onze Markie Kwarkie weer in de lijst. Want uh, we gaan door met Mark Rutte, de grootste Johan van het jaar noemen. Tot als vreselijke flopkabinet weg is, Jan! Oh, zit er een plan achter? Ja. Oh, uh, Eigenlijk heb ik dat net, net bedacht. Maar in ieder geval, elke week, Mark Rutte... Wat slijgt kan het niet. Nou ja, je was er vorige week niet. Het zal je verheugen dat we ook toen Mark Rutte erin hadden. Nou ja. Dat is niet fijn. Hé, hey, weet je wie we ook... Hebben? Nou? Barack Obama. We would not be at this point if there were not a credible military threat standing behind the norm against the use of chemical weapons. Oké, okay, bij deze is het officieel echt. Janne Standpunt, Obama is de man die de Pax Americana... persoonlijk naar het graf heeft gedragen Precies. in Rusland. Leek vergeten en begraven, maar is yes. opeens weer een wereldmacht... door het slappe optreden yes. van de Miracius van links Nederland. Yeah. <lacht> Barack blijkt een burgerpoeper poeper te zijn. Dat is het ja. machtigste land van de wereld. Gelijk ja. niet meer machtig en dat is een slechte zaak. Barack! Barack! En dus? Obama! Ze, zei je echt Barack? Ja, sorry, dat kan oh ook. God, je, kan, je kan zo bij de NTS, joh. Oh, Monique Burger! Maar ik schrik er ook van. Van de greediness waarmee deze mensen hun gratis boek opeisen... Ja, Monique Burger. Mevrouw Burger die heeft een boekenwinkeltje in Amsterdam, eh, Borstel Lommer. En die schrok zich helemaal dood van al die stinkende tokkies die gratis dat godvergeten droomboek kwamen scoren. Burger werd misselijk van al die onderklasse burgers. En veel ophef over elitaire houding natuurlijk. Maar dezelfde dag werd haar pand beklad en de ramen ingegooid. Godverdikke, houd het nou toch nooit op! Waar wil je heen, Jan? Ik vind het heel nou, okay, die, mevrouw, die mevrouw heeft dus een boekenwinkel. Ja, dat is en die een stukstap nou, dus een. het leven was heel vervallen. Luister dan als je het wil weten. Mensen. Ik ben het tot aan tot, tot aan de ongewassen mensen ben ik er. Ja, dus die heeft ongewassen. Ze, he, die had een stuk geschreven dat ze het ongelooflijk vond. Dat onderklassentuig, dat ze dat dat tandloze, dat Die doet toch dat papier allemaal tussen hun kleren, dat dat zwart zou blijven? Dat die normaal dus nooit in haar boekenwinkeltje te zien zijn. Dat komt omdat dat non-verleurd zijn oh, voilà, wie uh, oui. non, non, bon, bon. Maar ja, als ze gratis dat klotodroomboek kunnen halen, dan staan ze wel in de rij. En mevrouw Burger, die dacht: Gadverdamme, wat doet dat vieze volk in mijn mooie, schone winkeltje? Nou, dat kan elitair zijn, dat kan niet elitair zijn. Misschien heeft ze wel groot gelijk. Maar in ieder geval, dat werd opgepakt, dat werd een zaak. En dat dan gelijk zo'n pand wordt beklad in ramen worden ingegooid. Ah, daar precies. hebben wij bij de echte Jan een, een types eigenlijk. aan. Ja, maar het blijft een. Het blijft een elitaire trut. Dus een Johan. Ja, uh, ja goed. Nou, dat het me duidelijk is. Heb je het gehoord? Geen ruiten meer ingooien. En Monique, je bent een Johan. Louis van Gaal. Je kwalificeert je als eerste land van Europa met een doelzalde van uh, plus 20. Dan denk ik niet dat je het slecht gedaan hebt. Nee. Nou, dus je hebt het heel goed gedaan. Met name tegen Andorra. Tjonge jongen, de bondscoach blijft maar grillen... dat hij de allerbeste bondscoach is die we maar kunnen krijgen. Maar tot nu toe is het wel niet best, liever gezegd... de 2-0 winnaar van team Postbodes. En loodgiet eruit Andorra is zijn regelrechte afgang... onzin onzinuitslag... Dus misschien moet Louis wat minder mensen gaan schrijven en beledigen en meer presteren. Hadden we vorige week trouwens ook, maar goed. Maar ja, dat is. Het. Ja, wat maakt er nou uit? Want nou we ja, vorige week al meer. Misschien kun je eens een keer kijken wat we gedaan hebben vorige week. En dan nou, nou, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik maar naar één iemand luister, zoals je weet. En dat is. En dat is Jan Roos. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Jerry Baudet is academisch, schrijver, commentator en conservatief wonderkind. Tenminste, zo wordt hij genoemd. Ja, Een uh, vooral bekend van zijn boek Aanval op de nazi En natuurlijk, echt Janne. Welkom, J. Baudet. Dankjewel. Nou, welkom terug eigenlijk. Gewoon wel. Even. Ja, want je bent hier uh, eerder geweest uh, toen je je vorige boek hebt geschreven. Laten we zo zeggen, we nodigen gewoon bij elk boek uit. Eerst boek. Altijd leuk om hier te zijn. Hoe, hoeveel boeken schrijf je per jaar? Dan kunnen we je alvast intekenen in de agenda. <laughs> ik hoop in april uit te komen met een nieuw boek over klassieke muziek. Dat ik oh, samen God. met Arie Boomsma ga schrijven. Samen met Arie Boomsma, klassieke muziek. Even, Nee, sorry. Nee, we zitten vol tegen die tijd. Nou, als je Arie meeneemt. Nou, ik weet niet of jij uh, iets met Adi hebt, maar... Uh, nee. ik, voor <laughs> mijn, jij met de, Wat heb jij ik met Adi Nou, hoor. Het is een goede vriend van mij, maar daarnaast uh, denk ik dat wij een heel mooi boek aan het maken zijn... waarin we klassieke muziek toegankelijk gaan maken voor iedereen. Plans. Nou nee, iedereen, ik denk dat heel veel mensen zijn, ook in onze omgeving... die wel geïnteresseerd zijn in klassieke muziek, dus maar niet weten waar ze je moet beginnen. Het? Nee. het heet Van Bach tot Bernstein met Boomsma en Baudet. Goh, wat leuk. Ja, top. Nou, laten we eerst even de actualiteiten doen. En daarna gaan we het over de interessante dingen hebben. Helaas zit Arie Boomsma daar niet bij. Maar wie weet een volgende keer. Oké, okay, begin maar. Je kijkt hem teleurgesteld. Nee, nee, ik, ik denk dat je niet weet hoe leuk dit boek gaat worden... dat we gaan maken. Over ja, joh, prima. We, we, we gaan, we gaan maar we het je krijgt van mij een exemplaar... en dan spreek oh, wat, je wel weer ja, we tegen we die Zeker tijd. over twee jaar. En, wie, en wie weet. Hé, hey, uh, uh, staat uh, ver de deur. Uh, maar de cijfers die zijn natuurlijk alweer uitgelegd. Broodstekort, 3,3% werkloosheid. Uh, die loopt ook weer op. 9.15. Vermindering de koopkracht. 0,5% oh, economische groei. min minder minder. Oh, ja. Gaat niet best, hè? Nee, het gaat niet best en um, het ziet er ook niet naar uit... dat het op lange termijn op dit moment beter gaat. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit... dat we in, die, in dat keurslijf van de Europese Unie zitten. Dus je hebt, je hebt te maken met een, met een enorm groot systeem waar wetgeving wordt gemaakt. En Nederland dobbert daar een beetje achteraan. Maar we je kunnen wel? niet echt. Net bijvoorbeeld de euro. Wat ik altijd zeg is: one size fits none. Eén maat, één rentevoet, één geldhoeveelheid die centraal vastgelegd nee, wordt. Daar hebben we niet zoveel ja, aan. Het is prima dat we zo even de stokpaarden gaan. Maar zou het ook iets te maken kunnen hebben met het beleid van onze eigen regering? Dat vind ik wel prettig om te horen. Heeft het ook misschien iets te maken met of is het oh, de Of Jan. maakt het niet uit? Nee, het is natuurlijk waar dat er ook nationaal allerlei kwesties liggen. Maar als je kijkt naar het grotere schip... dan is de kracht van Europa bij uitstek altijd geweest... de politieke decentralisatie. Het punt dat al die landen vrij monetair konden ademen... met elkaar in concurrentie gingen. En dat wordt er door harmonisatie vanuit Brussel nu onmogelijk gemaakt. Maar goed, eh, iedereen gilt no een moord op land in Nederland. Eh, tenminste, eh, 88 12 hebben nog wel vertrouwen in dit kabinet. En zeggen deze mensen diep ons, die, die trappen ons steeds verder... de economische malaise in... Maar jij zegt, joh, die hebben er al lang aan geen fuck meer over te ja, vertellen. Ja, een van de dingen die ik nu aan het zeggen ben... In, in, zeker ook in mijn nieuwe boek, Oecofobie, waar ik dat uitwerk... Met Nederland is... Sorry? Hou nou op over Arie Boomsma. Nederland is eigenlijk helemaal geen democratie meer... om de eenvoudige reden dat het parlement vrijwel niets meer te zeggen heeft. Dus dan kunnen ze eigenlijk ook de schuld niet geven? Nou ja, dat weet je natuurlijk niet precies. Maar het, is, het heeft wel iets hypocriets. Om aan de ene kant enorm veel kritiek te leveren op de Nederlandse regering. En aan de andere kant in feite het, het feit dat Nederland een provincie is geworden van de EU. Niet fundamenteel ter discussie te stellen. Dus ik denk dat iedereen die nu uh, ja, krit, ernstige kritiek heeft op de regering ook, net als ik, euro-nihilist moet worden. Dat wil zeggen, uit de EU en uit de euro. Omdat dat de enige manier is om weer ons zeggenschap over ons eigen land terug te krijgen. Nou, daarover gesproken, wat ook weer grappig is. Roemenen zijn de dupe van xenofobie oh. en racisme in Nederland, zegt nee, de Roemeense minister van Arbeid, ik weet ook hoe ze heet, Mariana Kampajenu. Ja, zij reageert natuurlijk op de uitspraken van minister Lodewijk Ascher. Ja, precies. Ik, wat, ik, wat ik heel... Uh, fijn vond aan die uitspraken. En even los van de, van de, inhoud, ja, van de inhoud, dat is dat uh, wat je nu ziet: is dat ook bij de PvdA uh, de problemen benoemd gaan worden. Dus als mensen zoals ik, andere mensen die uh, heel erg euro-kritisch zijn, de problemen van de open grenzen benoemen, word je gauw in een soort hoekje gedrukt van: oh, dat is een marginaal standpunt. En dit soort uitspraken van Ascher laten zien dat het helemaal geen marginaal standpunt maar dat is, maar een heel reëel probleem. Maar dus was dat was het het nou heel dom van Ascher om dat te zeggen, of is dat expres gedaan? Nou, weet je wat mijn probleem is eigenlijk? Met, ik ben er het er inhoudelijk het vanaf, mee eens. Dat nee, vind maar, ik belangrijk. Inhoudelijk ben je er, nou, als je er niet inhoudelijk mee eens bent, dan ben je echt serieus gestoord. Maar, maar, mijn, maar we, we uh, hebben uh, het dan wel over wat decennia lang door nee, alle establishment nee, politieke even. partijen en, en door de media is uitgedragen. Het probleem is En we zien dus een kentering nu. En dat vind ik, dat juist nee, toe. Maar, maar wat ik niet toejuich, is dat iemand die uh, 2,5 jaar staat de belletje trekken op een dag en in mijn water over de kop krijgt en dus waarschuwt dat belletje trekken mogelijk het water op je hoofd uh, laat neerdalen. Nu denk je wat is dit voor metafoor? Ja, ja, dat Dacht ik wel, zelf. Ja. Ja. Dacht ja. ik zelf ook. <laughs> nee, het gaat meer om de vorm van de P van de A, waar Lodewijk je er al voordat hij geboren was lid van was, heeft gekozen voor dit beleid, heeft gekozen voor die EU die heeft de hele tijd staan te belletje trekken... waardoor hè, de, de vrije, vrije uh, mogelijkheid van hem dat persoon... Ja, uh, dat ja. die dus hier naartoe komen. En op het moment dat ze elk moment... Dus, hè, bij ons voor de deur kunnen staan om te gaan belletje trekken... Dan ga je opeens zeggen... ja, dat is toch ook niet leuk. Dat is beleid waar die man al tientallen jaren achter staat in zijn club woorden, en zijn partij. Was dus vraag, was, nee. hij, was hij nou dom of was het nou expres? Dus hij heeft al dat belletje lopen trekken en nu gaat hij lopen piepen. Hij is verantwoordelijk voordat die mensen hier naartoe komen. Ja, zijn partij, ja, dat is en, waar. En ja. nu kan hij er geen kloten meer aan doen. Wat, wat heb ik dan aan zo'n zo minister die dan ja. zegt... ja, straks komt er heel veel ellende op jullie af en dat komt eigenlijk ook door... Ons Misschien vijf. is dat een verschillend perspectief. Of wil je ook wat zeggen? <laughs> nee, dan hou ik wel even van mijn mond. Ja, nou jij praat misschien als stemmer en ik praat meer als iemand die een bepaalde opvattingen heeft over het publieke debat en, en een bepaalde ontwikkeling ziet en dat juich ik toe. En ik ben het verder natuurlijk helemaal met je eens dat uh, de PvdA behoorlijk wat boter op het hoofd heeft. Maar goed, uh, dit, dit is toch maar gezegd en ik hoop dat dit een tendens is die zich uh, ja, maar voortzet. Maar goed, de tendens dan. is prachtig, alleen het leidt. Tot niks, want het we lijkt het zien. Iets zo uitgestippeld. Het mooie is dat de Roemeense minister zich dus geen droog over maakt. Want die oh, zegt, joh, joh, alle stellen, Roemenen joh. die een baantje buiten de, de Roemenië willen... zijn on ondertussen wel Europa ingetrokken. Ze haten Nederland. Dus we uh, hebben het van de Roemenen zelf te komen. Geen Roemenen. Behalve misschien een enkele zakkeroller. Wat ik, heel ik, erg slecht is Moet <laughs> hoe er een beetje om mag? Ja, dat weet ik. Dus, uh, ik zeg alleen maar wat de Roemeense minister <laughs> van Arbeidszaken zegt. Hè. Goed. Verder nog, Telegraaf herstart website voor ideeën... om ons uit de crisis te helpen. En geeft uh, Wilders ruimbanen de kolommen dit weekend. Is de aanval van de trouwe bondgenoten brutte geopend? Cherry, Kun je de vraag nog een keer stellen? Godsamme ik was niet aan het luisteren. Ik zal nog aan toe. Nou, Vul je ook weg? Jan, kun jij ik even ermee voordoen? Ja, nee, ik word ook... Uh... Ja, wat Jan nu heeft gemerkt, het is al twee, drie maanden bezig. Hoor. Maar dat de Telegraaf niet meer aan de hand loopt van de VVD. Oh ja, ja dat soort dingen. Dat en, weet uh, ik allemaal niet. Dat vind ik niet zo belangrijk. Nou, ik hoopte wel... eigenlijk te praten over mijn boek. Ja, daar gaan we toch straks over hebben. Okay. Mijn eerste blokjes, de actualiteit, beginnen hier ook al de regie over te nemen. Trouwens, bij Petra Porsen ging het niet zo goed. Hè? De regie nemen bij Kunststof. Wat een vervelend. Nou, Laat maar. Laat maar. Ja, uh, je is ook nogal brutaal. Ik, ik dacht hier om mijn boekje te komen praten. Verdomme, de wereld draait door niet. <laughs> Oh, kijk, begin je nou ja, te kijken? Nou Daar dan dan is... schrikken wij niet van, hoor. Wetenschappen, <laughs> <hoor>. we, <totstuk> we, we, we draaien hier zo onder die tafel, hoor. Oké, okay. ja, ja, is heel goed. Je ziet hier met, de, nou, ik wou zeggen, 200 kilo kracht. maar Ja, is natuurlijk ook okay. gewoon. Nee, maar Thierry, even over, we gaan even terug waar we vandaan komen. Stel een vraag. Over het beleid van die EU, waar we het net over hadden, met asje. Dat beleid is al uitgestippeld. Dat is uh, waar. Nu kijken we naar de peilingen, zien we SP, Pvv bovenaan. Dat ja. zijn nou, de meest uh, Europa, EU kritische partijen die er zijn. Denk je dat er een kentering mogelijk is? In het beleid. Uh, nou ja, als, je, als, ik, als ik echt een pessimist was, dan zou ik deze, zou ik niet, deze boeken niet schrijven, dan zou ik niet, niet hier zitten. Ik geloof dat uh, mensen langzaam maar zeker uh, bepaalde ideologische stokpaarden loslaten, paarden loslaten. De Europese Unie heeft een aantal morele uh, credits gehad altijd. Het idee dat de Europese Unie op een of andere manier iets met vrede te maken zou hebben. De totale onzin, is volstrekte flauwkeur. Maar goed, dat idee hebben mensen altijd gehad. Het idee dat de Europese Unie op een of andere manier welvaart zou brengen, is ook totale onzin. Zin. Maar goed, dat, dat, dat, dat begint langzaam, maar zeker, begint dat idee um, af te kalven. En dan is er ruimte voor nieuwe ideeën. Uh, en ik, het zou goed kunnen dat we nu op zo'n moment zitten... dat we geleidelijk aan ja, toch een soort van wereldbeeld aan het loslaten zijn. Zoals ook uh, misschien wel 250 jaar geleden... het religieuze wereldbeeld door de verlichting werd verdrongen. Zo gaan we nu misschien langzaam meer naar een rationelere manier... om na te denken over de Europese Unie toe. Nu worden ze natuurlijk een soort... Uh, ja, een soort, soort de lichten gingen uit, hè? Zo, heet, dat, dat was met dat... Uh... Europese, de Europese grondwet, als we niet voor zouden stemmen... zou dat er licht uitgaan nou, in ja, Europa. Ja, ja. Je kent die teksten wel. Ja, nu heb je dus twee partijen die bovenaan de peiling staan... die allebei zeggen van, nou kan het even wat minder... tot helemaal opzouten met die EU. Ja. Um, is het een mogelijkheid dat het ook zo ver komt... dat we gewoon binnen no time zeggen van... Eh, mooi, wel een leuk experiment, maar doei. Ja, ik, ik, als je kijkt naar hoe de Sovjet-Unie gevallen is... dat was natuurlijk ook, dat was eigenlijk een quasi-EU... Eh, een pan-nationaal rijk dat centralistisch bestuur oplegde... aan allerlei verschillende volkeren die er eigenlijk uit wilden. Dat is eigenlijk heel snel is de Sovjet-Unie natuurlijk gevallen. Eh, en bijna niemand zag het aankomen. Dus dat, dat, dat geeft wel, en ook Joegoslavië bijvoorbeeld... Ja, eh, ah, de Russen hebben nog iets van een invloedsfeer in de staartje of wat hoor. Ja, natuurlijk. Maar als je kijkt naar wat er in 1989 en 1990 gebeurt... het val van de muur en de hele nasleep daarvan... in een, een heel snelle periode is eigenlijk dat Rijk min of meer uit elkaar gevallen. En natuurlijk heeft dat nog een nasleep gehad, dat ontken ik niet. Maar dat zou dus in Europa ook kunnen gebeuren. Tegelijkertijd we moeten we constateren dat... niet In Nederland is het dan misschien wel zo dat nu de peilingen even zo, of zo staan. Maar als je kijkt naar de verkiezingen in Duitsland... ja. Daar valt in waardigweg helemaal niet serieus te kiezen. De Socialdemocraten, de christendemocraten. Angela! dat dus is ja, Omo en Robijn. Dat is allebei eigendom van Unilever. En zo dat vind ik eigenlijk ook een beetje in, in de politieke partijen in West-Europa. Al de mainstream partijen, ook in Frankrijk. UMP en Partie Socialist. Dat is eigenlijk dezelfde partij. En mensen denken dat ze verschillend stemmen. Maar het is eigenlijk precies hetzelfde wat ze stemmen. En er moet dus wel iets behoorlijk heftigs gebeuren. Voordat dat syndicaat, zoals ik het noem... Uh, wordt doorbroken. En nou ja, ik kan niet in de toekomst kijken, maar het zou wel heel zo snel kunnen gaan. Ja, dat is ja, waar. Een goed voorbeeld daarvan is dat Hans Verbalen, dat is zeg maar de, de rechter tackle van de VVD in Europa, hmm. die heeft op een etentje toegegeven dat, dat ze eigenlijk gewoon D66 zijn. En D66 zet op alles ja. Ja, dat is waar. Hè? Dus, de VVD is, uh, is een ontzettend pro-EU-partij. Uh, en uh, ik denk dat het niet lang meer duurt voordat kiezers zich daarin niet meer laten. Uh, daar, daarin niet meer zand in de ogen laten strooien. Uh, tegelijkertijd, uh, ik moet constateren dat de peilingen ontzettend fluïde zijn. En, en volatiel, op en het ene moment, inderdaad, staan de Europa-sceptische partijen heel erg hoog. En ja, misschien over een half jaar weer niet. Dus dit soort tendensen, ze, zijn, ze gaan heel traag en, en ze gaan met fluctuaties. En het is niet zo makkelijk om daar precieze uh, voorspellingen aan te doen. Maar goed, ik, er wordt vaak gesproken over, dat, uh, over een referendum, over he, de, de toekomst van de ja. EU. Ik denk, als je dat in Nederland houdt... kan je nu al wel zeggen wat het de uitslag is. Want namelijk... nou, ja, was, ja, en ik heb ook met een groep geprobeerd... om zo'n ja. referendum te organiseren. Met Burgerforum EU. <lacht> allerlei handtekeningen voor 60.000 handtekeningen. Dat is toch best wel wat. We hebben behoorlijk weinig media coverage gekregen. Ik denk dat dat een indrukwekkend aantal is. Maar voordat je zo'n referendum daadwerkelijk krijgt... is ontzettend veel uh, hobbels te nemen. En de zittende macht zal natuurlijk alles doen om dat te voorkomen. Omdat de politieke elite heeft zich zo uh, verbonden met het Europese project... dat de leden daarvan nog liever met 100 km per uur tegen een muur rijden... dan toe te geven dat het fout was. Goed, ja, daar gaan we het dadelijk nog zeer uitgebreid over hebben. Maar eerst even je boek zo direct. Maar nu moeten we eventjes schakelen van de, de ene conservatieve denker... naar de andere conservatieve denker. We gaan even verder met uh, Lavi Jan toch nog even hebben over Syrië en waar wij nou als Nederland staan. Natuurlijk zijn we militair strategisch afhankelijk van Amerika. Na de Tweede Wereldoorlog hebben wij het zogenaamde pacifisme omarmd, omdat we wisten dat de Jenken ons toch wel zouden helpen als de kak tegen de ventilator zou vliegen. Wij gilden van de bom, omdat de bommen van de Verenigde Staten ons verdedigden tegen het oprukkende en alles verslindende communisme. Door die laksheid hebben Europese landen, en dus ook ons land, geen defensie van betekenis, en dus ook geen militaire inlichtingendienst van enig niveau. We moeten het dus hebben van informatie van, je raadt het al, de VS. Na de gifgasaanval in Syrië riep Amerika als eerste dat dit door het regime van Assad is gedaan. Daar zijn tot nu toe helemaal geen bewijzen voor geleverd. Nederland wilde eerst afwachten tot die bewijzen er zijn om een mening te kunnen vormen. Dat klinkt zo waar als onafhankelijk denken. Het wachten is dus op het rapport van de VN-wapeninspecteurs. En dat rapport verschijnt volgende week. Maar waar komt Fransie Timmermansy, onze minister van Buitenlandse Zaken, deze week opeens mee aanzetten? Volgens het kabinet is het met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat Assad verantwoordelijk voor de gifgasaanval is. Eerst roepen dat je een rapport wil afwachten. En voordat het rapport verschijnt, weet Timmermansi al een conclusie te trekken. En dat is best knap. Zo merk je dus dat Nederland weer achter de steeds aanlopen... De vraag is alleen waarom. Het Amerikaanse volk wil ook niet aan de zijde van Al-Qaeda vechten tegen Assad. En waarom zou dit kabinet dat wel willen? Waarschijnlijk omdat Timmermans gebeld is door zijn collega Kerry. En de Amerikanen iets weigeren is nou eenmaal slecht voor de internationale carrière... waar Frans al zo lang van droomt. Ja, dat heet kijk op geopolitiek Jan. Dat heet ook kwaliteit. Ja, weet je, zoals jij het zegt lijkt het zo simpel. Het is het uiteindelijk ook, okay. als je het snapt. Ja. De conservatieve commentator Thierry Baudet schreef een boek over oikofobie. En wij hebben niet elke week een hoofdgast die zijn eigen fobie verzint. Of, Thierry, bestaat het oikofobie wel degelijk? Ja, uh, ik denk dat het bestaat. Ik denk dat het, uh... nee, waar heb je hem bedacht? De term? Of is het een uh, algemeen ik heb het woord. Herkende... Ik heb het woord geïnteresseerd in de Nederlandse taal. Ik hoop dat het opgenomen wordt in de dikke vandalen. Het is bedacht door de Britse denker Roger Scruton... Uh, bij wie ik uh, in de leer ben geweest, bij wie ik uh, les heb gehad vroeger, bij wie ik gepromoveerd ben. Uh, en uh, oikofobie slaat eigenlijk op een houding die dominant is onder de westerse elites, in mijn ogen en in de ogen van Wurtje Scruton, en die een afkeer van het thuis weergeeft. Dus oikos is Grieks voor thuis en het staat eigenlijk tegenover xenofobie. Ja. We zijn allemaal vertrouwd eigenlijk met het idee dat het heel erg... Uh, ...gevaarlijk is om bang te zijn voor het vreemde. We moeten allemaal openstaan voor het vreemde. Dat is eigenlijk de houding die ons allemaal wordt aangeleerd. Ja. Nou, dat is in ieder geval niet de complimenten wat je krijgt. Als je uh, iemand zegt, inderdaad. Hey, ben ik ben een iemand, dat is niet goed. En, en antropologen leren heel snel om vreemde stammen... enzovoort om begrip op te brengen voor alle rituelen die ze hebben. Ja. Maar we hebben eigenlijk helemaal niet die houding... ...ten opzichte van onze eigen cultuur, onze eigen rituelen... ...en onze eigen tradities. En wat je dus ook ziet in de afgelopen honderd jaar, zeg maar... ...dat is dat in West-Europa... Alle elementen van die tradities uh, bespot, beschimd zijn, bestreden zijn. Uh, bijvoorbeeld in de kunsten. Het modernisme in de kunsten is heel duidelijk een poging... om te breken met de tradities in de kunsten. Maar ook in de politiek, waar natuurlijk de Europese Unie... en de massale immigratie heel duidelijk tot effect hebben dat de nationale tradities... en de nationale culturen verwateren, verzwakken... en uiteindelijk misschien wel niet maar meer zijn kunnen bestaan. Maar jij dus eigenlijk dat het feit dat dat dus gebeurt... Hè? dat die moderne kunst ontstaat... dat die, dat die, dat die multiculturele samenleving zou worden toegejuicht... en wordt geplogd als Unie. En de Europese Unie, de Europese Unie, die drie elementen... dat dat voortkomt uit een angst voor het eigen huis. Ja, voor het eigene, precies. Dus er is, een, er is eigenlijk een instinctieve neiging. Het is denk ik... Niet alleen rationeel, maar het is ook pre-rationeel. Het is, het, het is iets van. Zodra je bijvoorbeeld zegt. er is een probleem met de islam. dan zul je. Uh, uh, als je helemaal een, niet waar. Als je met, nou ja, met een oikofoob praat. dan zal die zeggen. ja, maar staphorst dan. Ja. En die zal dus direct. De, de behoefte voelen om te zeggen. ja, maar wij zijn net zo erg. of zelfs maar nog erger. Is terwijl, zegt... Nee, maar wacht even. Terwijl als je het omdraait. als je dus iets zegt over staphorst dan zal de oikofoop nooit zeggen... ja, maar de islam is nog veel erger. Dat komt helemaal niet. Dus de, de neiging is altijd... maar, maar wij tijden, zijn slecht. Kun, jij, kun jij uitleggen, wat we vroegen ons het namelijk af. Uh, waarom dan? Waarom, dus het, waar waar, dat waar je, komt dat, dat, die oikofobie vandaan? Ja. Is dat wat je bedoelt? Maar waarom zou je niet kunnen zeggen... nou, ik vind multiculturalisme ook prachtig... maar ik ben ook dol op uh, pannenkoeken. Ja, uh, nou ja, dat is ook wat ik bepleit. Hè. Dus in mijn boek Oikofobie probeer ik naar manieren te, vinden, te zoeken om en een hele open cultuur te hebben... en op allerlei manieren samen te werken met elkaar... en toch een, een vorm van geborgenheid en thuis te behouden... in de vorm van een nationale democratie... en de vorm van een nieuw nationaal ideaal... Ja. wat ik multicultureel waar, nationalisme waar, waar noem. Waar komt dat vandaan? Maar waar het vandaan komt is een hele uh, diepe vraag... die ik uh, eerlijk gezegd ook niet beantwoord in mijn boek. Ik begin het boek met zeggen... ik weet eigenlijk niet waar. Ik constateer dat het er is... En ik, ik heb wel een vermoeden. Hoe groot is de kans weet. dat het uh, aan de Tweede Wereldoorlog gelieerd is? Uh, ik denk niet zo groot. Ik denk dat de Tweede Wereldoorlog voor de ideeëngeschiedenis in Europa... relatief onbelangrijk is. Ik denk dat het in de Eerste Wereldoorlog gebeurd is. Ik denk dat daar in de loopgraven en bij de slag bij Verdun en bij de Sommen. Somme... En zo, de Europese beschaving zijn zelfvertrouwen heeft verloren. En dat heeft geresulteerd in allerlei manieren om die beschaving los te laten. En de Europese zik. Unie is dus ook bedacht hè, door mensen... die gevochten hebben in de Eerste Wereldoorlog. Het is een, het is een, een leugen, Artie, het is onzinnig om te zeggen uh, dat die na de Tweede Wereldoorlog... Niet om je tegen te spreken hoor, maar... In bijvoorbeeld Frankrijk heb je nog steeds een zeer fel nationalisme Duitsland heb je een ja en in Nederland ook te... hè dus ik zeg niet dat de bevolkingen nee, de elite. niet meer nationalistisch ah, okay. zijn ja, dat is wat goed, je juist ziet is op allerlei manieren bijna wanhopige pogingen van de bevolking van de mensen om Iets van die geborgenheid te behouden. Maar nog eens een Simon, de populistische ja. partijen. Maar je ziet dus ook aan bijvoorbeeld de populariteit van boerenmarkten, van crowdfunding, van biologische producten, van. Yvonne uh, Jaspers. Uh, er zijn allerlei, uh, denk ik, bewegingen gaande. waar, waar, waar mensen uh, hou vast proberen te vinden. Terwijl ondertussen. modernistische architectuur, het thuisgevoel verstoort. immigratie, het thuisgevoel verstoort. en mijn politiek onteigend. Okay, worden. maar, maar je, je, uit, uh, uh, Die uh, uh, generatie, de babyboomers na de Tweede Wereldoorlog. Die, waar ik overigens alle ellende graag in de schoot schuif... Mm. die hebben natuurlijk dat niet, uh, niet wieder uh, het trauma opgelopen... Uh, die vonden. Uh, ja, maar dat is dat, fout. Nou, maar die, dat dat maar, maar, maar idee In klopt Nederland niet. is. Ja, maar ik het wil het heel belangrijk om nee, daar e de nadruk op te leggen. Nee, maar in het in idee dat de het... EU iets met de, de, de Tweede Wereldoorlog door nationalisme komt, is onzin. Dat nee, is nee, gewoon dat is, een ja, fout in de geschiedenis. Want, want uh, Nazi-Duitsland was een imposerend groot. Wilde Europa verenigen. Exakt. Wilde geen nazistaat. staan. Maar daar ben ik met je eens. Dat is heel belangrijk. Er is een dat. Er is een daarop. Wat wil je? Ik wil mijn punt even maken. Zou je dat even willen doen binnen nu de komende tien minuten? Ja, dat is goed. Uh, uh, het punt is namelijk... Uh, dat mijn, mijn, mijn ouders bijvoorbeeld die generatie zijn... en ik mocht vroeger bijvoorbeeld... geen Nederlandse vlag op mijn kamer hebben. Want dat was fout. Ja. Want dat hadden de NSB'ers ook. Ja. En uh, ik mocht niet op de padvinderij... want dan ging je in uniform lopen... en dat deden de NSB'ers ook. Weet je, het, uh, alles wat ook te maken had... met een, een, een nationalisme... Was per definitie fout en werd altijd gekoppeld aan de Tweede Wereldoorlog. Ja. Die hele generatie heeft dat. Als je nu ziet dat de, de Europese Unie, God beter, de, de, de Nobelprijs van de Vrede krijgt. Ja. omdat zij hier de vrede hebben bewaard. Eh, terwijl in, in, in, in Griekenland de naties over straten marcheren. door het beleid van de EU. Eh, denk ik toch wel dat die Tweede Wereldoorlog er doorheen zijpelt. In, natuurlijk, in de, in de belevenis van mensen is dat heel belangrijk geworden. Het is een schrikbeeld geworden. En er wordt een bepaalde oorzaak aangehangen. Namelijk nationalisme. Nationalisme zou iets met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Dat, dat is, onzin. is on totale onzin. Werkelijk helemaal niets van waar. Maar uh, ja, in de beeldvorming is dat zo. Het is de hunkering naar groot europa Wat de Nazi nazisme is. Tuurlijk. En Mussolini en Hitler wilden allebei een, een, een imperium. Waarbij ze allerlei verschillende volkeren zouden overheersen. Dus het idee dat je als nazistaat soeverein bent. En, en wat, als volk je eigen beslissingen maar, neemt. En, zo, en wat federaal is werd geleid. Natuurlijk, ja. Is eigenlijk, ja, ja. exact, uh, alleen lag Brussel ja, dan dus de, in Berlijn. De, de Waffen-SS won ook uh, zieltjes met uh, leuzen als uh, Duitsland ziekt af alle fronten, vuur Europa. En uh, er is dus een boek uit waarin uh, de uit, waar Hitler zo. wat wakker in de moderne tijd. Is een zeer goed geroemd boek van een Duitse schrijver. Waarin die man de dus zo stopper verbazing constateert dat waar hij zijn best voor gedaan heeft, zomaar vanzelf is gebeurd. Zet uit. Overal snelwegen in één Europa. En, ja. Nou, zo van, nou, dat, en hij wordt dan ook nog in dat boek... Ik heb het nog niet gelezen, maar ik heb er wel over gelezen. En hij wordt dan gewaardeerd commentator op tv en zo. En het is hilarisch. Het is, het, is, het, is dus het is een oude de, de Europese traditie. Want Napoleon wilde dit ook in feite. En er zijn eigenlijk uh, allerlei... Uh, bewegingen geweest altijd om Europa te verenigen... vanaf de val van het Romeinse Rijk. En mijn stelling, en, en mensen net als ik die dus anti-EU zijn... Uh, ik betoog dat juist de kracht van Europa de decentralisatie is geweest. De reformatie, de verlichting, de industriële revolutie. Ja, die is mogelijk uh, gemaakt uh, omdat het ene land anders is dan het andere land. Uh, precies, door de competitie, doordat landen op zoek gingen naar manieren... om de ander de loef af te steken, boeken gepubliceerd konden worden in het ene land. Dus... Uh, eigenlijk zijn we bezig om de Europese tradities, de nationale tradities, de culturele tradities. om zeep te helpen. En uh, het woord dat ik daarvoor uh, heb bedacht, uh, geïntroduceerd om dat te duiden. is oikofobie. Oké, okay, waar we vanzelf. Mogelijk uit de Eerste Wereldoorlog komt van... En dan vraag ik mij dus af. wat is. Hè, want ik, ik geloof dan altijd dat er ergens een idee achter zit. Wat is het grote idee dat wij onszelf moeten haten? Dat wij onszelf niet meer. Uh, uh, uh, onszelf, maar we mogen onszelf onszelf niet meer gunnen. We moeten namelijk kijken naar... He, dat is het grote voorbeeld van, van uh, uh, cultuurrelativisme, wat we hier heel lang hebben gehad, was namelijk dat iedereen tegen ons zei, maar wij hebben geen cultuur. Ja. Wat is dan onze cultuur? Sinterklaas en ertensoep? weet je? Dat, ja. ons, ons is ingeprint. Uh, bij mij op school werd dat ook gedaan, wij hebben geen cultuur en al dat uh, spul wat hier komt wonen, die hebben wel cultuur en daar moet je respect voor hebben. Maar, maar, maar wat is het grote idee erachter dat wij onszelf moeten opheffen? Nou ja, de, de gebruik van het woord fobie um, is een poging om het niet alleen maar... Ik denk dat er niet zozeer een idee is, ik denk dat het een instinctieve neiging is... Uh, het is een... Het is xenofobie. Een, nou ja, oikofobie dus. Oikofobie. Dus precies wat jij nu beschrijft. Ik denk niet dat daar een enorm rationeel verhaal achter zit. Ik denk ook dat de meeste mensen maar voor een heel klein percentage geleid worden door hun ratio. Maar voor een heel groot deel door hun passies. En ja, maar, dit, maar, is een, dit is gewoon een, instinct, een instinctieve afkeer. Maar, ja, maar je zegt dat nou, Ik ben het er zelf. niet, ik ben nee, er niet mee eens. Want dat, dat, xenofobie ja. is, dat zit in onze oergenen. En dit, dit is... Uh, xenofilie geworden. Ja. ja, ja. En dat is, dat is tegen onze oerdrift. Onze oerdrift is namelijk ja, wij doen het uh, dus met elkaar. Dus je zegt oikofobie en, is eigenlijk tegen onze oerdrift. Dat zeg je eigenlijk. Dus het is een heel onnatuurlijk fenomeen. En hoe kan dat dan toch bestaan? Dat is je vraag. Toch? Ja. ja maar per wat, definitie. Ik heb een want xenofobie is namelijk ja. iets wat in ons, ons genen is, is vastgelegd omdat we ons eigen clubje heel willen houden. Ja. Dus, dus, eh, en het is omgeslagen naar, naar xenofilie. Ja, ja. Wat eigenlijk hetzelfde is als oikofobie. Blijkbaar is het mogelijk dat een, een hele culturele en intellectuele elite... Eh, in de band raakt eh, van bepaalde traumatische gebeurtenissen. En, ja, en dus daar decennia lang... Eh, tegen ja, natuurlijke beslissingen wens te nemen. Om, ja. het, om het te voorkomen. Ja. Want die oorlog zit ook in onze genen. Natuurlijk. Dus de Tweede Wereldoorlog, ik, ik zei net, is de Tweede Wereldoorlog is relatief onbelangrijk geweest in de ideeëngeschiedenis van Europa. Daarmee bedoel ik natuurlijk niet dat de Tweede Wereldoorlog niet ontzettend belangrijk is geweest in de levens van heel veel mensen. En dat wil ik ook absoluut niet barineren. Maar uh, ja, dat heeft een enorm effect gehad. Maar, maar het is dus een tegennatuurlijke neiging die ons opgedrongen wordt. Um, ja, kijk. Uh, aan de andere kant natuurlijk. Het is ook natuurlijk, en het is altijd ook de kracht en de vitaliteit van Europa... Gegeven, dat we geïnteresseerd zijn in andere culturen. Hè? En het is dus ook helemaal niet, dat zo, niet zo dat anders. als je de oikos wil beschermen... als je oikofiel bent, wat ik denk dat de nieuwe avant-garde nee, zal zijn... Maar dat dat je, nee, Maar ik denk dat het toch heel belangrijk is om het te zeggen. Ik denk dat veel mensen misschien ook thuis naar nu luisteren... dat ze denken, oh, hij wil zich ons achter de dijken verschuilen. Het in de 17e al de eeuw gingen we die... de hele wereld over. Natuurlijk, precies. Dus je kunt heel goed een thuis hebben en dat verdedigen... dat tegelijkertijd open is voor alle migranten. Op allerlei manieren samenwerken ja, met mensen. Jerry, maak, eens, maak eens reclame voor de Nederlandse cultuur. Wat is daar zo geweldig aan? Gewoon oh, open vraag. Ja, okay, uh, misschien raken mensen niet... geïnspireerd. Wat is er leuk aan Nederland zijn? Nou, ik denk dat het, dat het daar niet zozeer om gaat. Ik denk niet dat het, dat het om gaat dat ik dat nu een paar dingen ga noemen. Ik denk dat het ontzettend moeilijk is... om als je de analogie met het thuis he, oikos... Ja. neemt, Ons dat moeilijk is om dat thuis te beschrijven. Als, als wij zouden beschrijven hoe is ons thuis. Dan zouden we misschien een aantal eigenschappen noemen. Een stoel ergens. Een, een tafel ergens. Maar toch zouden we de essentie herkenlijk is, missen. Er is er, iemand, is er, een, is er een, een behoorlijk grote groep. Een behoorlijk grote elite die vooral reclame maakt voor, voor de EU. Die ja, het gaat maakt. niet zozeer om reclame. Het nee, gaat, gaat om dat beleid het thuis vernietigt. Dus je kunt met 150.000 immigranten per jaar. Wat wij hebben in Nederland. Dus evenveel als de totale inwoners van de stad Haarlem kun je geen sociale cohesie hebben. Want dat nee. is zoveel. Okay, maar, even, je... maar dat betekent niet dat, dat ik ook maar iets zou hebben... tegen immigranten. En dat is denk ik een heel belangrijk... Eh, onderscheid om te maken. Dus het je lijkt, kan me het zeggen, het lijkt me heel goed te zeggen. Iedereen wel het enzovoort. Nee, maar dat hoor ik je ook niet zeggen. Dus nee, dat maar we afsluiten. Ik praat dat is... niet alleen tegen jou natuurlijk, maar ik praat ook tegen mensen die dit horen en mensen die hierover goed, lezen en dat ik merk het is bij deze is duidelijk gesteld ontstaan. dat, dat, dat, dat, dat, dat een, een, een waardering van je eigen cultuur niet automatisch inhoudt dat je een hekel hebt aan andere culturen. Maar dat neemt nog niet weg dat je die cultuur dan ook wel een keer zou moeten beschrijven. Of, of, of, waarom niet? Waarom kunnen we het daar niet over hebben? Dat, dat, je kunt toch best iets noemen waarvan je zegt: nou, dit is de, Jan had het net over de hele wereld overvallen. Nee, natuurlijk, natuurlijk kan ik. En... Kijk, één voorbeeld dat ik, ik kan noemen is uh, dat Nederland is altijd een land geweest dat. Uh, kleinschalige politieke organisatie heeft gehad. Dus we hebben altijd een heel erg transparante politieke cultuur. Dat zie je ook als je naar het Binnenhof gaat. Dat is niet één groot paleis, zoals in veel andere landen. Maar is eigenlijk een weerwaar van kleine straatjes en gebouwen... en die overlappen. En dat raken we natuurlijk volkomen kwijt... Omdat nu 80% of zo van de wetten waar wij aan gehouden zijn... niet meer door onszelf gemaakt worden. Nou, dat is leuk. Een, een ander kleinschalige politieke cultuur, dat is iets wat we moeten koesteren. Nou, Ik zie niet dat we dat moeten koesteren. Ik zeg alleen dat dat een element is geweest van de Nederlandse oikos. En die oikos kan ook veranderen. De Nederlandse de nationale cultuur kan veranderen. Het gaat mij erom dat je zoiets hebt als een nationale cultuur. En daarom vraag ik je ook naar. Wat is die dan? Ja, maar de vraag is dus een beetje bezijden het punt. Het gaat er niet om dat hij het een is of het ander, want dan zou ik het gaan fixeren. Het gaat erom dat door de, door de ontwikkelingen die nu gaande zijn, namelijk modernisme in de kunsten, multiculturalisme de en de Europese, het Europese project, wij niet meer op een of andere manier een eigen cultuur kunnen hebben. En wat die, precies die cultuur zou zijn, ja, daar kunnen we over mening verschillen. We zouden ook over allerlei andere elementen kunnen praten. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat de West-Europese landen uh, geen thuis meer kunnen bieden aan de bevolkingen. En we zien dus ook op allerlei manieren bijna wanhopige pogingen van die bevolking om dat thuis te behouden. In de vorm natuurlijk van de populistische partijen. Maar ook, wat ik net noemde, allerlei kleinschalige burgerinitiatieven enzovoort. Mensen worden ontheemd. Mensen voelen zich niet meer thuis. En dat komt door dat project dat door de Orde Elites wordt doorgevoerd. Dat inderdaad voortkomt, denk ik, uit dat, uit die, dat trauma van die twee grote wereldoorlogen. Maar niets is uh, uh, pijnlijker dan dat je je niet meer thuis mag voelen. Of dat je je in je eigen huis niet meer thuis voelt. Je, je voelt dat in de samenleving, dat de bevolking daar steeds grotere afkeer uh, van krijgt. Ja. Is er nog een keer een uh, mogelijkheid dat wij zeggen: we pikken het niet meer. Nou ja, dat is uh, natuurlijk en dan een beetje een beetje een beetje een heb ik beetje niet alleen maar over stemmen op de PVV of de SP, maar dat je gewoon zegt uh, tot hier en niet verder beetje want dit is gewoon, hier hebben wij geen trek meer in. Maar wat je vaak ik ben zie... heel benieuwd wat er, wat er gaat gebeuren. Uh, ik ben ook heel benieuwd hoe mijn, hoe mijn boek landt. Kijk, uh, de, deze dingen presenteren... dus massale immigratie, multiculturalisme... Europees project en modernisme in de kunsten... als onderdelen van één beweging presenteren... dat is volgens mij betrekkelijk nieuw. Dus nog heeft nog niemand eerder ja, gedaan. Ik kan je wel vast voorspellen dat er heel weinig mensen... Die zullen zeggen, oh vrek, ik ben oicofoop. Dan moet ik snel wat aan doen. Uh, Oké, okay, nou dan uh, neem jij vast een voorschot op uh, de toekomst. Nou ja, ik denk als dat die, als die beweging zo sterk is, als die trauma zo diep is als jij zegt, die mensen zijn zich waarschijnlijk helemaal niet van bewust dat ze dit doen. Ook een beetje een kenmerk van, van zo'n van zo aandoening, natuurlijk. Maar ik denk dat, dat, dat je niemand daar zult vinden in Den Haag of waar ook in de, in de invloedrijke elite die zal zeggen: Oh, verhip. dus dat doe ik eigenlijk. Ik, ik, ik vernietig hier door allerlei dingen toe te laten, mm. vernietig ik de nationale identiteit. Ja, nou ja, we zullen zien. Uh, uh, in ieder geval is dit ook het laatste boek dat ik schrijf dat. Uh, op deze manier uh, zeg maar de, onze cultuurproblematiek aankaart. Ik ga, zoals ik, vertelde, ik ga nu wat meer me richten op de oikofilie. Ik ga wat meer beschrijven dingen die ik mooi vind aan onze cultuur. Een boek over klassieke muziek maken. Ik ga ook nu grote reizen maken naar andere continenten. Beschrijven hoe de boel er daar aan toe gaat. En wat de problemen zijn van centralistisch bestuur. Zoals in India, zoals in Brazilië. Um, dus we zullen zien hoe het land. Maar ik denk, dat, ik denk dat dit gezegd moest worden. Ik denk dat dit de situatie is waar onze cultuur zich in bevindt. En het is aan de luisteraar en de lezer om te beoordelen wat hij er zelf van vindt. Jerry, we praten straks met je verder uh, nou, over de politiek in Nederland, Europa, de hele bende en de bende die we ervan maken. We gaan even wat anders doen. Ja, met de VS die aarzelt. En Vladimir Poetin doet goede zaken. Intussen gaan de gevechten in Syrië onverloten verder. We bellen voor een stukje voortschrijdend inzicht... met de Arabist en kakelverser. Geen stijlcolumnist Hans Janssen. Eh, hele goed dag, Arabist Hans Janssen. Bent u daar. Ja, hetzelfde. Ja, waarom ja, niet ook? En meneer Janssen, gaat het goed met u? Nou, ja, ik word een dagje ouder. Maar nee, het gaat wel goed hoor, ja. Nee, want ik hoorde een hele hoop geheigen. Ik denk, dat, dat gaat niet goed. Nou... Nee, het gaat prima. Oh, dus dat is fijn te Spreek Spreekvrij cool. uit. Spreek nou, we wouden eens beginnen met een stelling... Obama is een sukkel en een lafaard. Bent u het daarmee eens? Nou, ik wou ik het wist. Het, het zou zo, er zijn twee theorieën. De ene is hij is een sukkel en een lafaard. En de andere is hij uh, is stiekem... Uh, nou ja, de belangen van uh, zijn vijanden aan het baartigen. Ik, ik, ik, ik weet het niet hoor. Maar, ik, ik, denk daar precies mee, met het ik neig tot sukkel. Okay. Maar waarom zou je in godsnaam de belangen van je vijanden behartigen? Ja... Ik bedoel, dat zijn, dat zijn hele rare samensweerderige theorieën waar ik niet in geloof voor. Maar het is zo vaak op Amerikaanse sites dat je soms toch uh, denkt, nou ja, misschien is het wel een beetje... Maar wat zo. bedoelt u eigenlijk precies met het belangen van je vijand behartigen? Nou, Obama is opgevoed als moslim hè, in, uh, in Indonesië tot zijn 14e of zijn 15e. En je zou je goed kunnen voorstellen dat hij eigenlijk meer sympathie heeft voor de islamitische wereld. dan voor het kille kapitalistische, alleen op materie en geld gefocuste. kapitalistische uh, uh, olie-monopolie-westers. Ah, dus Obama is eigenlijk een, een soort undercover salafist. Nou, er zijn mensen die dat zeggen. Ik denk niet dat dat zo is. Ik denk gewoon dat het een hele ijdele uh, man is. die uh, ja, het ge gewoon toch een beetje te. te... Te ingewikkeld, te ja. te ingewikkelde betrekking heeft. En ik denk vreden. toch ook dat die Nobelprijs van de Vrede me ook niet heeft heel, echt heeft geholpen. Want dan ziet hij dat, dat, dus dat ernaar naar te kijken. Ik denk, die shit, dan moet ik straks bommen gooien. Hm. Die Nobelprijs van de Vrede is een aansluiting natuurlijk. En, uh, maar, en, en, en al die dat heb ik ook, nou ja, al die rare zotte toespraken. Dan denk je ook, god zou die diep in zijn hart nog solliciteren naar een Nobelprijs voor de literatuur. Met al, die, met al die ingewikkelde beelden. Het is soms werkelijk dat je vijf keer het moet overlezen voordat ik zie wat er staat. En het woordenboek helpt ook al niet. Het is buitengewoon raar allemaal wat hij nou, zegt. Dat is allemaal eh, verschrikkelijk bij de, natuurlijk meneer Jansen. Maar zegt u nou op geest de bent u nieuwe columnisten? Mm. Dat eh, Obama Assad eigenlijk zou moeten steunen tegen de sharia verartikeling In plaats van hem een bom op zijn pet gooien. Of heb ik het nou verkeerd begrepen? Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg dat de sharia-fundamentalisten... dat zijn onze vijanden en ook die van hem... Ja. en uh, die sharia-fundamentalisten zijn ook de vijanden van Assad... En ja, dan, nou ja, de logica schiet er kort om het uit te leggen. Vroeger was het heel simpel. De vriend van mijn Nee, was het was ook weer de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Ja. Maar het is in Syrië op ogenblik zo ingewikkeld dat dat niet meer opgaat. Nee, maar, maar je hebt de... daar salafisten, zeg maar sharia-fundamentalisten. Ja. Je hebt daar een seculiere regering die een beetje orde wil houden. Uh, je hebt er Amerikanen die... Zeggen dat Assad met die bommen heeft gegooid. Maar ik, ik vind dat. Ik ben daar nog niet van overtuigd. Maar die gifgasbommen. Wanneer bent u er wel van overtuigd? Als de, als de VN zegt dat het zo is? Ik ben er nog niet van overtuigd, nee. Maar is hij zou zonder gifgasbommen ondertussen al gewonnen hebben. En het is ontzettend. Het is dus heel stom dan met die gifgas te gaan werken. Want ja, in de Arabische wereld zegt dat niks. Maar bij ons is het natuurlijk heel gevoelig. Uh, gifgas, Eerste Wereldoorlog, loopgraven, Tweede Wereldoorlog, Holocaust. Meneer Jansen, uh, uh, ja. uh, wat vindt u van de theorie dat de Hezbollah achter die gifgasaanval zit? Het is, het is heel. Ik, ik weet het gewoon niet. Ik bedoel, nee, ik weet wist, het ook niet, maar dat is in Als ik theorie. Wist, dan zat ik niet in mijn studeerkamer, maar dan zat ik in het hoofdkantoor van de CIA, ja, FBI, god weet wat. Maar ik, het lijkt me heel goed mogelijk dat, dat het geval is, ja. Ja, ja dat de Hezbollah daar Dat we daar gedaan hebben om hem pootje te haken. Maar ik maar, weet het niet. Maar goed, eigenlijk uh, zegt u nu dus, het ik goed begrijp, dat uh, in dit conflict kun je beter aan geen enkele zijde scharen? Of zegt u nee, we moeten in de oude traditie van dictatortje helpen tegen het grotere kwaad blijven? Ik denk dat... We en veel beter moeten spioneren daar en veel beter moeten weten wat er aan de hand is. En dan partij kiezen of, of geen partij kiezen of neutraal blijven. Maar wat er nu gebeurt, dat is gewoon aanrotzooien, dat is gewoon idioot. Want met zo weinig, in, ja misschien zijn er wel heel veel inlichtingen, maar met zo weinig betrouwbare inlichtingen kun je niet je in een oorlog werpen. dat Ja god, ik ben ook maar... Een, Amsterdam, drie ogen achter Maar je begint geen oorlogen zonder heel precies te weten wat er aan de hand is. Maar is het ook niet gewoon zo dat. Hè, uh, zeg maar Pax Americana nu ingestort is? Nu, nu Obama ja, precies, zegt van. Ik, precies, ik doe maar niks meer. Precies. Ja, dat is. Dus, ja. ja, maar ja, ja. Obama, dit, dit is. het en, is, is het toch het, dit, het laatste steentje van het Romeinse Rijk dan het Amerikaanse Rijk? Ja, nou ja. Ja, nee, sinds Pakkenbeek 1970 is het bijna 40 jaar vrede en rust in het Midden-Oosten. Of 1973, maar het is ook 40. En door, door het rare, die rare aanpak van Obama is dat nou voorbij. Door het de circus in Tunesië, Libië, Somalië, Egypte, Jordanië, eh, eh, nee, Janssen, wat ik had ja. Ja, daar, ik, ik, bedoel, ik, ik, ik ben ook een je vreselijke fan van Obama hoor. Maar wat had de man anders moeten doen, kies maar een conflict, om te voorkomen dat het die kant op gegaan was? Nou, als hij gewoon moet zorgen dat hij veel en veel veel beter geïnformeerd was. En dat hij de dingen die hij beweert nu af en toe beweert ook, kan bewijzen. En uh, uh, kijk, kijk, oorlog voeren. Het gaat niet om dat je harten en minds en hearts wint, geest en harten wint. Oorlog voer je om te winnen. En dat, dat ja, dat is een hele ruwe en harde bezigheid. Ja. En als je daar niet toe bereid bent, moet je het niet doen. Als je Minds en harts wil winnen, dan moet je een gebedsbijeenkomst organiseren. En als je een oorlog wil winnen, dan moet je uh, helemaal oude dingen gaan knallen. Ja, zo is het. Maar goed, hij heeft dus geen oorlog begonnen. Dus de, de... Nee, hij, hij, hij mondert maar wat aan. Hij heeft zich volstrekt gaan nat laten zetten door Poetin. Die een soort parodie op dat gezwets van de progressieve Amerikanen in de New York Times heeft geschreven. Eh, Poetin is nou... <laughs> Ik ben nieuw bij geen stijl, ja. maar Poetin is nieuw bij de New York Times. Dat is, dat is natuurlijk pas echt groot nieuws. O, dat is echt fantastisch. Eh, Poetin is alle clichés, alle van de, van, nou ja, van, van de linkse kerk. Die worden door Poetin daar in de New York Times bij elkaar uitgeschreven. En bijna iedereen vindt het prachtig. Van nou een parodie. Werkelijk? Wat? Denk niet dat iedereen het prachtig vindt, hoor. Ja, jij en ik niet. Maar wij zijn er ook de laatste twee verstandige mensen in Nederland of zo. Weet ik veel. Nee, het wordt wel heel mooi gevonden. En de New York Times hadden natuurlijk... Een krant drukt geen stuk af als ze het onzin vinden. Nou, uh, is het, is het een denkbaar dat het werkt, trouwens, dat hele plan? Dat, dat, nee, het is ondenkbaar. Gifgas. het is ondenkbaar. Dat gifgas kan je heel makkelijk <laughs> kapen als het van plaats A naar plaats B wordt gebracht, is dus de kans dat het wordt geroofd. ...is ontzettend groot. De kans dat volkomen onbekende derde partijen ermee aan de haal gaan. De kans dat zo'n konvooi dat het dan verhuist of op gaat bergen... Uh, ...beschoten wordt in, in een oorlogssituatie. Dat, het, het, het, het, het, daarom, omdat de, het plan zo volstrekt onuitvoerbaar is heeft Kerry het ook genoemd. En Kelly, John Kerry, die heeft niet dat plan dan, dus zo spontaan mummelde... heeft natuurlijk ook geen moment gedacht dat iemand er serieus op in zou gaan. Nee. Is het toch gebeurd? Ondertussen is dus het verdrag ondertekend. Ondertussen eh, eh, beginnen allerlei landen zich op te stellen, zoals Duitsland... om te zeggen, nou, dan helpen wij wel die boer vernietigen. Het zou toch zomaar nog kunnen gebeuren, of is dat nou dan weer... Ja. Maar? Nou, wat wat ik, kan ik, er anders ik, gebeuren? Laat het ik zo het zo zeggen ik zou het fantastisch vinden als het gebeurt, maar ik kan je bijna garanderen dat het technisch onuitvoerbaar is. En het, het is waarschijnlijk, maar dat weet ook niemand precies, het... het, het uh het spul dat in Irak gemaakt is vroeger. En dat per, per, per een hele kolonne vrachtwagens uit Irak naar Syrië is gebracht. En dat is onderweg gekaapt door het zij andere elkaar daarleden, het zij door de Syrische God zal het zeggen. En uh, de mensen die dat nou hebben, die, ja, die gebruiken het natuurlijk als ze in de klem komen. Of als ze. Ja, in, in, in, in, in, hoe heet het nou? In West-Afrika had je een tijdje dat mensen dan, uh, ja, het is gruwelijk om het te zeggen... maar dat mensen dan dus ledematen afkapten, hè, ja, bij, bij, bij En waarom deden ze dat? Niet omdat ze die mensen die ledematen niet gunden... maar omdat dat garandeerde buitenlands ingrijpen. En dat is ook gebeurd natuurlijk in West-Afrika te over. En op dezelfde manier wordt er nou wat gifgas in de groep gegooid... En dan wordt er geïntervenieerd. En, en, en, ja. Hoe als, als, als, als, als getrainde Pavlovhonden springen die Europese politici daarin? Dat lijkt me helemaal verkeerd. U bent ook niet zo veel uh, onder de indruk van de Nederlandse regering en de reactie. Het is de beste regering die Nederland op dit moment hebben kan. Want. <laughs> Dat was een grapje. Nou ja, dat, dat begrijp het ik. Het ergste ik. wat je erover kunt zeggen, natuurlijk. Nee, dat is, dat is niet. niet. Dat, dat, daar ben ik ook niet kapot van, nee. nee wat mij nee. zo opvalt, is dat die Timmermans die zei op een gegeven moment. we wachten de VN af. Nou, die komt volgende week met het rapport. Dat ze het eigenlijk allemaal niet weten. En nu heeft hij al gezegd. nou, toch heeft de Assad het gedaan. Dat is zo knap, hè? Ja, nou ja, bij Buitenlandse Zaken en bij Petra Stine en dat soort mensen is een enorme haat jegens Assad. En uh, ja, het is natuurlijk ook geen, geen, uh, ja, geen lid van de ChristenUnie, zullen we maar zeggen. Nee. Maar het is wel iemand die in Syrië jarenlang voor, voor orde en rust heeft gezorgd. Ja, dat is Mubarak. En wie gaat er winnen? Want wij, wij, wij, wij vragen aan Leo Dries altijd wie kampioen wordt van de competitie. Wie gaat deze oorlog winnen in Syrië? Nou, alleen, ja, ik, de, ik denk, ja, Syrië, maar welke Syriërs? He, ik, ik, ik zou... Dan gaat Assad ik, blijven? Ik zou denken dat Assad dit gaat winnen, ja. Ja, ja. ja en, dan, en dan hebben we dat ook weer gehad, hè? Nou, er verandert er niks. En in het Midden-Oosten is al sinds pak een beetje de Tweede Wereldoorlog... dat seculiere regeringen, dat die diefje met verlost spelen... met de fundamentalisten, met de sharia-fundamentalisten... En uh, ja, de ene keer staat de ander voor, de andere keer staat de ander achter. Dat, dat gaat ze heen en weer. En die, dat is nou even door die Arabische lente. Zijn die Sharia-fundamentalisten even, even de macht geproefd? Nou, dat wordt ze nou weer afgepakt. En dan krijg je weer de oude situatie. Een leger met een seculiere dictator. Die houden die uh, Sharia-fundamentalisten eronder. Nou, het is Ik denk, het is het van Nederlandse dat er is een de Nederlandse beetje ook een beetje een wat? 60% van de Nederlandse bevolking wil ook een sterke man. Goed model misschien. Ja, nou ja, voor het Midden-Oosten wel, ja, ja. Maar ja, wij kunnen wel omgaan met verkiezingen en verkiezingen verliezen en dat soort zaken. Maar dat is in het Midden-Oosten, ja, de moe, kijk naar die, die vriendelijke meneer die in Turkije de baas is. Ja, die zei, democratie, dat is een tram, daar stap je op tot je bij de halte bent, dat je er weer uit moet. Ja, maar, en, klinkt hè, dat klinkt, klinkt dat, leuk. Ja, dat is heel leuk, ja. Hé, hey, meneer Jansen, dank u wel. Succes bij Geen Stijl. Ja, ja, ja bedankt. Ja, en ja, slaap lekker, ja. hè? Bid, bid maar veel voor me. Oh, ja, ja, ja dat ga ik doen. Tot ziens. Dag, ja, Echte jammer. Het volk is niet bang, maar boos. En wil een sterke leider, die niet Rutte of Samson heet... volgens een onderzoek van Trouw en De vuur Tenminste, nou ja, we praten even verder met Cherry Bode. hè? Ja, leek me wel een beetje in de, in de sfeer van de avond passen... om het even te hebben over het onderzoek. 60% van de Nederlanders wil een sterke leider... Vind je dat niet een beetje eng? Nou ja, het, het, het, het past eigenlijk in de diagnose die ik stel. Dus er is sprake van een, een soort oikofobie onder de politieke elites. Een afkeer van het eigene. Daardoor voelt de bevolking zich ontheemd, niet meer geborgen. En aan de ene kant zie je dan een soort van zoektocht naar het eigene. Iedereen kijkt naar Ik hou van Holland en andere tv-programma's... die het, het Nationaal benadrukken. Boer zoekt vrouw. Boer zoekt vrouw, noem het maar op. En aan de andere kant zie je een soort van... Uh, zoektocht naar iemand die ons gaat vertegenwoordigen. Iemand die het gaat zeggen. De stem van ons. het volk. Uh, ik denk dat dat de grote trend is die we nu zien. Dus aan de ene kant zie je een soort van cultureel... een soort van kneuterigheid die weer helemaal hip is. Boerenmarkten, biologische producten. Ik hou van Holland, boer zoekt vrouw, noemde Jan net ook al. En aan de andere kant zie je een zoektocht naar help, uh, wie, wie verdedigt ons nog politiek gesproken... want de huidige politieke elite doet het niet. Hoe, uh, hoe duid je in dat, in dat opzicht het feit dat vooral oudere vrouwen... een krachtige aanvoerder willen? Ja, dat, dat willen alle oude vrouwen. Nou, de ik denk dat het breder is. Kijk, het is denk ik ja, een algemene dat is tendens in de maatschappij. En we zien het niet alleen in Nederland, hè? maar we zien het eigenlijk... in alle West-Europese landen. Ook, um, ook, in, ook in Frankrijk bijvoorbeeld, en in, in Duitsland, in Engeland... Zie je bijvoorbeeld dat UKIP enorm uh, groeit. Dus ik denk dat het een algemene trend is... die wel die mogelijk een, een omkering in de tijdgeest zou kunnen zijn. Elke 40 jaar ongeveer verandert de tijdgeest. Nee, we hebben 1968 gehad. We, we zijn eigenlijk op het punt, zou je kunnen zeggen... van revolutie. een omslag. Nou ja, ik hou niet zo van dat woord, maar van een omslag in het denken. Uh, waar, waar een andere wind gaat waaien. En dat, dat, dat zou heel goed een oikofiele wind kunnen zijn, waarin het nationale weer centraal komt te staan, de kleinschaligheid, de geborgenheid. Dat soort uh, Het uh, grappige is dat het schijnt dus iets te maken te hebben, die, vooral al die boosheid met, met, een, met een soort gebrek aan visie. En het is dan toch wel geestig dat onze premier onlangs uh, in, als opvolger van jou in die lezing van Haag van Scho uh, ja. uh, eigenlijk meldt dat geen visie hebben toch wel prima is. Ja, ik vond uh, de, de lezing van Mark Rutte uh, heel erg tekortschieten op eigenlijk twee punten. En aan de ene kant zei het woord immigratie is überhaupt niet eens gevallen. Hè? Islam, immigratie, integratieproblemen. Dat vind ik een enorme omissie. Dat, dat, je, je kunt best zeggen dat het, min, het probleem minder groot is... dan veel mensen denken, als je dat zou vinden. Maar je kunt het niet, niet, niet noemen. Ja. En het tweede wat voorkomen ontbreekt is Europa. Hè. Mark Rutte heeft geen visie op de EU. En dat blijkt ook wel uit het citaat van Hans van Baal. dat eerder deze uitzending werd genoemd. De Hans van Balen zegt, de VVD doet eigenlijk precies wat D66 doet. Dat is namelijk alles. Um, wat, de, en dat heeft, zie je ook uh, natuurlijk gewoon terug in het beleid van de minister-president. Hij heeft eigenlijk geen visie op wat de nationale gemeenschap is... en hij heeft geen visie op wat de plaats van Nederland is... in de internationale gemeenschap. En dat, dat, dat vind ik een enorm te Ik heb uh, uh, wel eens gesprekken gehad met een aantal mensen... om een mogelijke politieke partij uit de grond te stampen. Dan denk je, dat moet je niet doen, jongen. Maar er is een gat in de markt, namelijk oprechts, niet gelovig... Uh, en, en dus uh, verre van het oikofobie af. Zou jij daar ooit aan denken om de politiek in te gaan? Absoluut niet. Why? Ik wil absoluut niet de politiek in. Ik wil blijven doen wat ik nu doe. Dat is boeken schrijven, aan de universiteit werken, onderwijs geven. En uh, dat zie ik als mijn rol. Uh, en verder uh, laat ik het graag aan anderen over... Ja, als het uh, land je nodig heeft, Jerry! Ik denk dat het land met jou, Jan Roos, ook een heel eind kan komen. Dat, heb, dat is wel waar. Daar heb je natuurlijk wel gewoon echt een, echt een serie. God help Nee, geweldig zou dat zijn natuurlijk. Nou, ik denk dat we wel in ieder geval dan met een visie verder gaan. Ik weet niet of het goed is. In ieder geval heb je een mooie bril. Nou, wat is dat nou om op een visuele handicap aan te pakken? Dat begrijp ik nou, echt niet. Visie. Het, het, het, Laat het maar. gaat dus... Het, dat is een klein grapje, maar het gaat natuurlijk ook om... Uh, ah. De, de, de, de, de trouw om even door te zeuren over het onderzoek. Maar jij er wel inderdaad een beetje door over het onderzoek. Ja, ik vond het wel fascinerend. Oh. Ja, nee, want nee, dat de, de, de SP, de PVV en 50PLUS... door de onderzoekers worden weggezet als protestpartijen. Die, en wat is dan met protestpartijen? Dat is een partij die inspeelt op de hang, angst en hoop van de mensen... Mm. zo als tegengesteld aan de traditionele partijen... die Inhoudelijk zijn. Dus ja, dat, dat is nou, onzin natuurlijk. Dat, dat is lijkt me toch wel. Ja, maar dat is ja. dus een grappig voorbeeld van hoe trouw dat, dat, dat, dat toch ja, is. Ja, Je ziet het eigenlijk voortdurend. He, je ziet het voortdurend in het taalgebruik van journalisten. Ik las ook de afgelopen zaterdag een groot interview met Marine Le Pen van Front National in Frankrijk. Ja. En dan heb je het nog niet eens, ben je nog niet eens begonnen aan het interview... en dan staat er al vier keer of zo... de extreemrechtse, de uiterstrechtse... de rechtsnationalistische... de van antisemitisme en fascisme beschuldigde... en zo, dat soort dingen. En Dus dan is het is dan heel frame... voordat die vrouw überhaupt begonnen is dingen te zeggen. En ik, bedoel, ik wil even verder zelf blijven van een oordeel... over wat, wat ze dan wel of niet zou zijn... maar er zit zoveel kleuringen in van die journalisten. Ja, je klinkt zelf wel nu al iemand die, zich, die dat recent ook wel eens heeft meegemaakt dat er nog wat kleuring aan je woorden wordt gegeven. Nou, ik merk dat in het publieke debat... het gaat heel vaak niet om de inhoud, maar het gaat om strooman. Dus als ik een stuk schrijf in de krant... bijvoorbeeld, ik heb dat niet zo lang geleden gedaan in de NRC... en dan een paar dagen later komen er allerlei brieven... en die brieven beschuldigen mij van van alles... en dan zeggen ze, ja, dat is onjuist. Maar... Datgene waarvan ik word beschuldigd, dat heb ik helemaal nooit betoogd. Baudet wilde grenzen dicht, maar dat, dat wil ik helemaal niet. En dan gaan mensen zeggen, ja dat is toch slecht dat die grenzen dicht gaan. En stel je voor, en moeten we dit wel willen? Gaat heel betoog worden opgebouwd op iets dat ik helemaal niet heb gezegd. Maar de gemiddelde krantenlezer gaat natuurlijk niet dan in de, ja, de, in, in, in de kattenbak die, die oude krant halen. En wat heeft hij eigenlijk gezegd en klopt dat eigenlijk wel? Nee, die leest gewoon en denkt, oh dat is wel heel erg Ja, wat Baudet vindt. Dus je ziet dat eigenlijk het publieke debat wordt heel erg gevoerd met dat soort framing. En precies wat je nu ook beschrijft van Is, het een, trouw. is, is dat nou een... Ja, en hier... Dat is heel jammer. Dat, journalisten doen dus eigenlijk niet wat ze moeten doen. Maar dan hoor je dus inmiddels bij de mensen die bestreden moeten worden op die manier? Nou ja, ik denk dat het mij allemaal alleszins meevalt. Ik denk dat ik in de meeste gevallen een faire behandeling krijg. Maar ik constateer een bepaald probleem, een bepaalde neiging van journalisten... Zoals ook blijkt uit dat trouwartikel, wat je citeert, om dingen heel erg te framen. Uh, uh, ik, ik heb een paar dagen geleden zat ik een handboek journalistiek in te bladeren. En daar ging het over de irrationele tendensen, of de neigingen van mensen, zoals racisme en nationalisme. En je denkt, ja, dat wordt dus kennelijk aan studenten geleerd: dat nationalisme gelijk staat aan racisme en dat het allebei volkomen irrationele neigingen zijn. Ja, maar dat is een voorbeeld. Maar is, is, is linkser dan dat, kan je niet krijgen. Nou, okay, maar Even los van links of rechts. Ik denk dat we gewoon een neiging hebben om dingen heel erg te framen. Journalisten noemen dat duiden. Waarbij ze een beetje vooruit lopen op de feiten. En dat, e is, heel, dat is heel jammer, want het debat wordt daardoor verstoord. De EU is een van de grote problemen, maar ook het, het multiculturalisme. Uh, of tenminste, het multiculturele. Want multiculturalisme is dat wat het eigenlijk is. Wat is daar exact het probleem aan voor Nederland? dat je zonder een wij geen democratische rechtsstaat kan hebben. Dus als je niet het gevoel hebt dat je op een of andere manier samen door één deur moet als land... dan kun je ook niet zeggen, nou, we gaan nu samen dingen besluiten in het parlement. We gaan samen rechters uh, beslissingen laten nemen namens ons. Dus het hele idee van gezamenlijk uh, je land besturen ver verlies je. Maar dat heeft te maken met kwantiteit. Ja, en het heeft ook te maken met... Uh, op zoek gaan naar dingen die je samen deelt. Dus ik denk dat de Nederlandse samenleving heel goed open kan zijn voor allerlei invloeden enzovoorts. En in mijn boek bespreek ik bijvoorbeeld Nasrin Jar, die Marokkaanse Nederlander, die het Gouden Kalf vindt. Dat vind ik een heel goed voorbeeld van een nieuwe Nederlander die een bij, enorme bijdrage heeft geleverd en die van harte welkom is. En. Toen nadat hij die Gouden Kalf had gewonnen, ontstond er een soort van debat: van... is dit nou het antwoord op Geert Wilders? Terwijl, wat ik denk, dat dat precies is wat Geert Wilders bedoelt. Ja. Marokkanen, je moet je gewoon hier Nederlander voelen, wortelen en meedoen. Bent. En ik wil los van de vraag of Wilders dat dan daadwerkelijk wel of niet bedoelt. Volgens mij is dat de discussie, waar de discussie over zou moeten gaan. En niet oh, is dit, is dit nou een voorbeeld van een multiculturele samenleving? Nee, juist niet. Dit is een voorbeeld, hoe, een voorbeeld van hoe open Nederland is... en hoeveel mensen we kunnen opnemen in onze samenleving. Ja, en wat aanpassing met je kan doen in Nederland. Ja en, succes, dus, waar... ja, en de, dat is dus de oikos. Hij is onderdeel geworden van de oikos. Die is kleurrijk, die is divers. Maar dan is dat, dus al, dat, ik zeggen. dat is dus best een ruim huis. Natuurlijk, maar dat is toch ook zo bij jou thuis. Er kunnen ook gasten welkom. Er komt misschien een nieuw kindje bij. Er zijn van allerlei mogelijkheden om open te zijn. En toch... Een bepaald soort geborgenheid, een bepaald soort wij te hebben, dat de democratische rechtsstaat mogelijk maakt. Ja, maar je krijgt al snel, als je dus zegt van ja, joh, ik vind het zo wel genoeg hè, met de multiculturele samenleving, dan heb je dan, dan, of je naar een blanke heilstaat dan uh, terug wil. Ja, dus dat de totale onzin. Dat is per definitie. De pizza onzin. zal je de deur uit. Nee, maar dat, je zegt, dat, oh, dat wil dat ik niet. op een en... gegeven moment genoeg is, hè, omdat, er, omdat er de kwantiteit, hè, je hebt al een omslagpunt op een gegeven moment dat het niet meer is wat het was. Zeg maar qua Het gaat vooral om uh, in de tijd. Dus als je, je kunt heel, heel veel immigratie hebben. Je kunt heel veel diversiteit hebben. Maar niet alles tegelijk. En dat is het probleem van de open grenzen zoals we die nu hebben. We kunnen er op geen enkele manier controle over houden. Nou. We praten zo met uh, Thierry Baudet verder. We gaan nu even naar het nieuws van 1 uur. straks zijn we terug bij de echte Jan. Samen met Jan Hemskerk, Thierry Baudet en, ja, en Jij. ik.